بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فهو المهدد وما يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 Wa kulla mohtafatin bid'ah, wa kulla bid'ahatin banana, amma ba'd Graag te broers en zusters in de islam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Vandaag wil ik het hebben over nifaak, munafik, over hypocritie, of huichelarij En ik wil het hebben over een definitie van nifaak Monavik. Wie is een huigelaar. En dan. De verschillende vormen. Van nifaq. Ja je hebt duidelijke vormen van nifaq, Maar je hebt ook nifaq Die. Heel subtiel is. En dat nifaq, nifaq is een huigelaarij. Dat dat ook jouw daden vernietigt. Dus. Dat wij dan daarom onze ibada onze aanbidding moet puur zijn en vrij van elke vorm van nifaq, van elke vorm van hypocritie en vervolgens zal ik inshallah enkele tekenen opnoemen en de bedoeling is als een van ons of als wij enkele van die tekenen in ons zien ja, dat wij natuurlijk moeten proberen dat uh, weg te werken en het betekent niet dat wanneer je enkele van die tekenen in jezelf ziet. Dat jij een, een, een, een, een hardcore monaafik bent. Nee. Maar dat je dan toch wel een eigenschap hebt. Die een monaafik heeft. Dus dat maakt jou niet echt een. Uh, niemand kan dan tegen jou zeggen je bent een monaafik, Maar je hebt wel eigenschappen. Die toebehoren aan een monaafik. En kijk wij naar de definitie, bij Poort, in het woordenboek staat uh, definitie voor hypocritie is iets laten blijken voor wat het niet is dus, zoals je iets van buiten ziet, Allah zo mooi mensen uh, verwonderen zich daarover maar zouden ze dieper kijken zouden ze daadwerkelijk achter de achterliggende bedoeling van zo'n handeling zien dan zouden ze allemaal wegrennen. Dus nogmaals. Iets laten blijken. Voor wat het niet is. Een soort show. En dan kunnen we parallellen trekken. Bijvoorbeeld. Je vast. Maar je vast niet voor Allah. Je vast voor iemand. Je bid. Je bid niet voor Allah. Maar je bid voor iemand anders. Dus jouw ibada van, van, van buiten zien mensen. Je gaat naar de moskee. Je doet van alles. wat de islam. Van jouw vraag. De vijfzijde. hart, Van alles en nog wat. En, maar Van binnen of in de werkelijkheid... doe je het voor andere motieven. Natuurlijk, deze motieven... dat kent niemand behalve jij... en Allah subhanahu wa ta'ala. Dus op de eerste plaats... wil ik ook hierbij zeggen... het is niet aan jou... het is ook niet aan mij... aan wie dan ook... om iemand anders van nifak, van hypocritie... te beschuldigen. Rasulullah sallallahu alayhi wa zegt... Alayh als je ziet dat iemand altijd naar de moskee gaat, Getuig dan, dat hij een mu'min is. Wij oordelen naar wat wij van buiten zien. En wie oordeelt dan, wat binnen is? Allah subhanahu wa ta'ala. Er is geen wachju meer, er is geen openbaring meer, die naar ons toe komt. Ja? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, die rust onder, wie onder de gemeenschap, Munafiks waren, maar dat was aan Rasulullah sallallahu alayhi wa alleen Hij kreeg openbaring van Allah En Allah zei tegen hem Die is een munafik, die is een munafik en die is een munafik Vanaf De dood van Rasul sallallahu alayhi wa sallam Komt er geen wachie meer Dus niemand Kan daarna zeggen, die is een munafik of dat is een ja, dus Dat wil ik op de eerste plaats stellen Nogmaals, de bedoeling is Dat als je straks enkele tekenen Van een munafik in jezelf ziet dat wij daaraan iets gaan doen natuurlijk. Nogmaals, een, een, een monafik is iemand die een valse blijk of een valse pretentie van vroomheid laat zien. En in de Koran wordt het woordje monafik, eh, eh, monafik, eh, hypocrisie, eh, vele malen opgenoemd. En je hebt verschillende vormen van nifaak. Verschillende vormen van nifaak. Je hebt nifaak in jouw geloof. En je hebt vaak in jouw handelingen. Nou wat bedoel ik met vaak in jouw geloof? vaak in jouw geloof. Dat is de ergste vorm. Dat is de vorm die jouw kaafir maakt. Dus zeggen dat je gelooft. Je doet de shahada. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna muhammad rasulullah. Maar in principe geloof je niet. In jouw hart. Geloof je niet in, in Allah. En geloof je niet in muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En dat is de grootste vorm van vaak. Dat is... Dat je dan kafir bent. Zonder twijfel. Want je gelooft niet. Je zegt het alleen maar. Ja. En dat is dan. Daarom moeten wij nu vaak. hypocrisie uh, Verdelen in, in. In categorieën. Ja. En je hebt nu vaak. Amari. In jouw handelingen. En daar ga ik het vandaag veel meer over hebben. In je in handelingen. Mensen die zich daaraan schuldig maken. Zijn nog steeds moslim. Maar die zijn wel aan het zondigen. om een voorbeeld te noemen van nifaak in jouw geloof ja, is bijvoorbeeld uh, in de koran zegt Allahu subhanahu wa ta'ala over de monafikun in al bakara Surah nummer 2 vers 8 en 9 en 10 en verder zelfs ja, Allah subhanahu wa ta'ala zegt En onder de mensen die zeggen Wij geloven in Allah en in de laatste dag terwijl zijn geen gelovigen zijn Dat is de hoogste vorm van nifaak zij trachten Allah En degenen die geloven te bedriegen Ze kunnen misschien de gelovigen bedriegen Maar Allah, kunnen ze daarmee bedriegen? Nee yeah. Maar zij bedriegen niemand dan zichzelf Terwijl zij het zelf niet beseffen Dus dat is dan de the nifaat In jouw geloof Na'udhu billahi min dalik. Ja, we zoeken toevlucht bij Allah Tegen zulke soort nifaq En nogmaals Die nifaq die hypocritie Die haalt jou helemaal uit de islam Rasulullah sallallahu alaihi wa Zegt over de tweede vorm van nifaq ul amali nifaq in jouw daden Ondanks dat je daaraan schuldig maakt Dat je nog steeds moslim bent Er zijn tekenen Of eigenschappen Rasul sallallahu alayhi wa sallam zegt. Er zijn vier eigenschappen. En wie deze bezit. Is een huigelaar. Zeg maar een 100% huigelaar. En wie één van hen bezit. Heeft een eigenschap. Van een huigelaar. Totdat hij dit verlaat. Dus Rasul sallallahu zegt. Er zijn vier eigenschappen. Als je al deze vier in jou zit. Dan ben je een huigelaar. Als je één van deze vier hebt. Dan heb je een eigenschap. Van een huigelaar. En hij zegt. Wanneer hem iets wordt toevertrouwd, bedriegt hij. Wanneer hij praat, liegt hij. Hij breekt zijn beloftes en als hij bediscussieert, in discussie, uh, gaat met iemand, dan ontkocht hij. Ja, dan heeft hij geen manieren. En dat is dan, wat Rasul Sallallahu zegt, dat er vier eigenschappen zijn. Er zijn meerdere eigenschappen, maar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam heeft deze vier uh, uitdrukkelijk gezegd dat die behoren tot de eigenschappen van een nivaak. Ja, dus iemand die bedriegt iemand die liegt, iemand die zijn uh, uh, uh, beloften breekt of iemand die, die uh, gaat discussiëren helemaal ontploft ja, en, en uh, geen manieren heeft in, in discussie dat is dan iemand die een teken of tekenen van nivak in zich heeft en nivak. Je hypocritie, dat vernietigt jouw daden. Allah subhanahu wa ta'ala accepteert niet van jou, totdat het puur 100% is voor Allah subhanahu wa ta'ala. Want, op de dag des oordeels, wanneer wij zullen worden beoordeeld door Allah subhanahu wa ta'ala, ga je me, vol met je bagage naar Allah subhanahu wa ta'ala, kijk Allah, mijn salaat, mijn zakat, ik heb zoveel gedaan en dergelijke, en Allah subhanahu wa diezelfde bagage neemt he, en gooit die naar je gezicht. Alsjeblieft. Nee, dat heb je niet voor mij gedaan. Ja, Allah subhanahu waaraan gaat dan tegen die persoon zeggen. Ga naar degene voor wie jij deze daden hebt gedaan. Die heb je niet voor mij gedaan. Alle mooie daden. Ga naar degene en vraag hem aan beloning. Ja, dat kan natuurlijk niet. Want de enige die jou op die dag een beloning zou kunnen geven is... Allahu subhanahu wa ta'ala. Dus zo zie je, je hele leven lang zit je te hosselen, te verzamelen. Ja? En op die dag wordt het gewoon naar je gezicht gegooid. Weet je hoe jij je dan zou voelen? Ja? Dus heel belangrijk is ja, om jouw intentie, elke vorm van nifa, uh, weg te werken. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ik ben niet bang voor jullie voor Dajjal of voor, voor, voor, voor verschrikkelijke dingen. Ik ben bang voor jullie voor die kleine nifak. Die nifak die niet duidelijk is. Soms onbewust kruipt het in jou. Soms terwijl je misschien in het begin iets voor Allah doet. Maar gaandeweg dat je het doet. Begint het in jou langzamerhand te kruipen. Dan verander je van jouw intentie. En als Allah zegt. Dat is een soort kleine shirk, hè? Dat is een kleine shirk. Hij zegt het is net als een zwarte mier die op een zwarte steen midden in de nacht loopt. Ga maar zoeken. Zou je het kunnen vinden? Zo ook kan niet vaak op de kleine shirk, ja, want die vaak wordt ook gecategoriseerd als chirk. Ja. Dus soms is het zo onduidelijk. Ja. Dus daarom is het belangrijk om van tijd tot tijd te zelf. Te inspecteren. Waar ben ik nou mee bezig? En Allah subhanahu wa ta'ala zal op de dag als oordeels zeggen van ik heb geen partner nodig. Die dingen die je, die je hebt gedaan, dat waren niet voor mij. En je hebt mijn partners toegeschreven. Dus ik zal geen amal van jou accepteren. Dus dan kom ik nu op een volgende punt dat we onszelf altijd moeten controleren, altijd onszelf moeten checken. Omar, radiallahu anhu. Een van de grootste Sahabi's van Rasulullah sallallahu alaihi wa De tweede Khalifa na Rasul sallallahu alaihi wa Die was zo bang voor nifak in zichzelf. Die checkte zichzelf, die controleerde altijd zichzelf of hij wel een stukje Nifaq in zich had. Wat deed hij toen een keer? Hij wist dat hij een Sahabi was. Aan wie Rasul sallallahu alaihi wa al. ...de geheimen vertelde over wie een monafik was. Dus Rasul Salah vertrouwde één sahabi... ...en hij vertelde aan deze sahabi... luister eens, die is een monafik, die is een monafik en die is een monafik. En Almar wist dat die sahabi de geheimen kende... ...wie onder de gemeenschap hypocrieten waren. En deze Almar, die ging toen naar deze sahabi... ...en zei, Wallahi, ik weet dat Rasul sallallahu alayhi wa sallam... ...en jou een geheimen vertelt en dat je aan niemand mag vertellen... Maar zeg me alsjeblieft, heeft Rasul sallallahu alayhi wa gezegd dat ik een monafik ben? Allah. Wie vraagt zich, wie vraagt zich tegenwoordig zichzelf af? Ben ik een monafik? Hou Van nu wordt gezegd dat als hij een weg, een weg loopt, dat de een een andere weg neemt. Wie vraagt zichzelf? Ben ik een monafik? Dat zijn ook vragen die we onszelf moeten stellen, graag doos en zusters deze sahabi, die zei toen tegen Omar, ja Omar jij bent de eerste en de laatste die ik zou vertellen, hij zegt nee, de profeet heeft niet gezegd dat je een monafik bent maar het, het, de klop van verhaal waar ik hiermee wil zeggen je moet niet al te geruststellend zijn al te uh, uh, zeker zijn van jezelf ach ik ben binnen <kwijnt> weet je, ik heb mijn imam is, is, is vol. Mijn imam is goed. Je moet leven tussen hoop en vrees. Niet al te veel vrees. En niet al te veel hoop. Je moet een, een middenweg kiezen. Ja, en dan jezelf afvragen. Hoe puur. jouw amal is. Ja. En ook een andere sahabi. Uh, in uh, Abu Bakr. Die liep eens uh, op straat. En hij ontmoette een, een sahabi. Bij het handelen. Uh, Abu Bakr vroeg: Ja, handelen hoe gaat het met jou? Hij zei: Naafaka handelen. Naafaka handelen. Hij zei: Handelen is een onafhankelijk. handala is een onafhankelijk. En Abu Bakr vroeg: Waarom zeg je dat? Hij zei: Tussen Wallahi. Als ik in de buurt van de Rasool Allah (sallallahu alaihi wasallam) ben in de buurt van de profeet, en hij vertelt over de islam, hij vertelt over de paradijs, hij vertelt over de hel, dan voel ik mij zo dicht bij hem, dan voel ik mij zo dicht bij Allah, dan voel ik mij zo heilig. Maar het moment dat ik wegga, en ik ben met mijn familie, dan vergeet ik dat alles, dan zit ik met mijn kinderen te spelen, ben ik weer bezig met alle dingen, en dan ben ik een monavi. Het ene moment ben ik zo heilig, het andere moment ben ik zo. En toen zei Abu Bakr, Wallahi, dat is hetzelfde wat ik ook meemaak. Toen gingen ze naar Rasul sallallahu alaihi wa sallam en vertelden toen, Ja Rasulullah, dit is wat wij meemaken. Maar Rasul sallallahu alaihi wa sallam heeft ze toen gerustgesteld. Ja natuurlijk, je moet ook met je familie omgaan, met je kinderen omgaan. En zeggen, als jullie daadwerkelijk de hele dag zo zouden voelen zoals jullie zouden voelen wat jullie bij mij zijn, dan zouden de engelen komen en jullie een handje schudden. Natuurlijk, er zijn momenten. Bijvoorbeeld als je vandaag eh, na deze lezing hebt gehoord ga je naar buiten, maar jouw Allah is helemaal vol, maar door de dag heen, door de week heen, ja, maak je dingen mee, zie je dat en, en, en doe je dat, dan zie je dat jouw imaan weer afneemt. Maar dat is dat is niet geheel niet, niet vaak. Ja, dat zijn normale dingen die die jouw imaan doet doet euh, fluctueert, ja, doet doet stijgen en doet doet dalen. Maar het kloof van het verhaal hier is dat Nazareth zich daarom zorgen maakte. Hé, hey, ben ik dan een monarke of niet? Op een moment bij de profet voel ik zo, op een ander moment bij mijn familie heb ik dat gevoel niet. Dus daar gaat het bij mij om. Daar gaat het om dat hij dat heeft geconstateerd. En dat hij dan zichzelf afvroeg, oh, dan ben ik zeker een Ik Gelukkig is dat niet het geval. Onze uitbaden, onze gebeden. Welke vorm dan ook, dus moet vrij zijn van hypocrisie, van Nifaq, want Nifaq dat vernietigt de daden. En bovendien, Allah zegt over ons doel in dit leven: Wa ins, illa li Voorwaar, ik heb de jinn en de mens geschapen, slechts om mij te aanbidden. En het woord ibada heb ik ook vele malen hier verteld, heeft een hele brede. Uh, uh, betekenis. betekent niet alleen maar vijf keer per dag binnen de vijfzalen van de islam en dergelijke, het heeft een hele bredere betekenis dan dat. En ibada heb je in verschillende vormen. Je hebt uiterlijke vorm van Ibada en innerlijke vorm van ibadah. Ja, Of Ibada die je doet met jouw, met jouw ledematen, bijvoorbeeld uh, je ogen. Die kunnen ook Ibada doen. Ja? Als je kijkt naar, naar, naar de versen van de Koran, je reciteert de Koran. Ja? Als je kijkt naar de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala, dus die, die plegen ook ibadah. Ja? Dan geloof je, dan ga je erover nadenken. Ja? Maar deze de ogen die kunnen ook kijken naar dingen die verboden zijn, die haram zijn. Dus deze ogen kunnen of ibadah doen, of haram doen. Bijvoorbeeld, Allah subhanahu wa ta'ala zegt: siru fil Arabi, kai-fakana, akibatul mukadibin. Zeg. Reis op aarde, kijk rond op aarde kijk hoe het is gebeurd met de vorige volkeren die Allah subhanahu wa ta'ala hebben vermogen. dus dat is iets wat je moet constateren met je ogen waardoor je dat tot de conclusie komt uh, dat Allah subhanahu wa ta'ala dat werkelijk bestaat of dat Allah subhanahu wa ta'ala de vorige volkeren op de een of andere manier hebben gestraft vanwege hun onrechtvaardigheid of vanwege hun ongeloof je leden bijvoorbeeld die doen ook ibada ja, jouw voeten ja, die lopen of naar de moskee of die lopen, lopen de andere kant op en bijvoorbeeld er is een, een, een overlevering over een stam die ietsje verder woonde uh, dan andere stammen in Medina en wanneer ze naar de moskee gingen, moesten ze zo ver lopen en ze hadden een keer uh, besloten om dichter bij de moskee te komen wonen ja, dat was de Banu Salama en toen Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dat heeft gehoord, zei hij van, elke stap die je maakt, om naar de moskee te gaan, dat is een vorm van ibada daar krijg je azar voor, dus wat ze dan niet meer zijn, gaan verhuizen, ja, dus zo zie je, de uiterlijke vorm van ibada of je oren, die luisteren, naar de Koran, waardoor je dan, uh, uh, uh, meer jouw iman, groter gaat worden, en niet naar roddel bijvoorbeeld, ja, dus, maar ook, Net zoals het uiterlijk mooi kan zijn. Zo moet je ook je innerlijke mooi maken. En nogmaals. Niemand weet. Dat behalve jijzelf. En Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Zoals Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ha? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zegt ila ila Allah subhanahu wa ta'ala Die kijkt niet naar jouw uiterlijk Hoe groot je bent, hoe mooi je bent Hoe mooi gekleed je bent en dergelijke Maar Allah kijkt naar jou Naar jouw innerlijk Zo so, had je enkele sahabis Bijvoorbeeld Abu Bakr anhu, Van hem is bekend dat hij een kleine man was maar Rasul sallallahu alayhi wa sallam hij, heeft gezegd dat hij De meeste imam had Dan alle sahabis Je had een andere sahabi, Ibn Mas'ud Je was klein en tenger Wanneer het hard waaide uh, Kantelde hij En de andere sahabis die lachten hem uit maar als, uh, Zo klein was hij yeah. En Rasul sallallahu alayhi wa sallam zei toen Jullie lachen misschien om hem Om zijn smalle benen Wanneer de wind hard waait uh, Dan gaat hij omkantelen Maar zo klein als die is zijn imaan is zwaarder dan de berg van Uhud hebben jullie ooit de berg van Uhud gezien? ja degene onder ons die ooit in inshallah naar de hajj gaan als je naar Medina gaat, ga eens een keertje kijken naar de, de berg van Uhud dan kan je je voorstellen hoe zwaar de imaan van deze sahabi was en de plaats van hypocritie is in je hart dat is de plaats van je hypocritie niemand kan het zien en daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala Op die dag, op de dag des orders Gaan jouw kinderen, gaan jouw bezittingen Jou geen enkele voordeel kunnen verschaffen Behalve degenen die naar Allah komen Met een puur hart Met een schoon hart Die kalbin salim En bovendien Pasawallah zegt ook over het hart: wa inna fil jasad mudwa. Ida salahat solahat jasadu kullu, Wa ida fasadat, fasadar kullu. Er is in het hart een stukje vlees, een stukje kruim vlees Als dat vlees bedorven is, is het hele lichaam bedorven. En als dat vlees goed is, is het hele lichaam goed. Wat is dat stukje vlees? Dat is jouw hart. Als het hart. Dat is de, de, de, de plaats waar de nifak zich bevindt. En er zijn enkele vormen of enkele manieren hoe nifaak zich manifesteert. Bijvoorbeeld valsheid en liegen. Een van de tekenen van nifaak is ja, dat iemand veel liegt. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala heeft het in de Koran wanneer hij heeft over nifaak en munafikun en hypocritie praat hij altijd over leugenaars ja, liegen en nifaq zijn twee dingen ja, dat, dat, dat met elkaar uh, gaan Allah subhanahu wa ta'ala zegt Allah getuigt dat de huigelaars zeker leugenaars zijn en een ander teken is dat ze ontrouw zijn wie, wie zijn trouw beloofd aan een man of een vrouw of kind of vriend of wie dan ook en hem daarna bedriegt zonder geldige redenen. Ja natuurlijk soms zijn er bepaalde omstandigheden. Waardoor iemand uh, uh, een belofte niet na kan komen. Maar ik heb het gewoon normaal. Ja? Zonder geldige redenen. Heeft zich ook schuldig gemaakt aan een vorm van huigelarij. Ja? En ook uh, het verbreken van, van de belofte. Iets anders ook. Luiheid in aanbidding. luiheid in aanbidding is ook een teken van nivaat. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover voorwaar de huigelaars proberen Allah te misleiden en hij vergeldt hun vergelding en wanneer zij in salaat staan staan ze er lui bij om door de mensen gezien te worden en ja? ze willen gezien worden door de mensen ja? dus dat is ook een teken van dat er een een, een stukje vaak in jou zit ook iets anders te koop lopen met de dingen waar je goed, goed in bent ja. te koop lopen met de goede dingen die je gedaan hebt in het verleden dat aan de grote klok hangen en alle mensen vertellen hoe goed je bent ja. of wat voor goede daden je vroeger hebt gedaan zodat mensen jou daardoor zullen prijzen ja. en want Allah zegt, en wanneer zij in de salaat staan... ...staan ze er bij om door de mensen gezien te worden. En zij gedenken Allah slechts weinig. Rasul sallallahu alaihi zegt ook hierover... Ja, ...het te koop lopen met jouw goede daden. Hij die de mensen vertelt over zijn goede daden... ...met de intentie geprezen te worden... ...zal op de dag des oordeels door Allah veroordeeld worden maar naar zijn echte intentie en hij die in het openbaar te koop loopt met goede zaken en daarmee bewonderd wordt door de mensen Allah zal zijn echte intentie openbaar maken en hem vernederen op de dag des oordeels maar dat wil niet zeggen ja, dat als iemand vertelt over zijn goede daden dat hij daarmee slechte bedoelingen heeft, nee dat moet je ook niet uit concluderen. Dus wanneer iemand vertelt over zijn goede daden. Moet jij als buitenstander niet denken van oh hij is een monadik. Want jij weet niet waarom hij dat vertelt. Want de intentie is. Soms kan iemand vertellen over goede daden. Met de bedoeling om anderen ook mee te trekken. Begrijp je? Voorbeeld. Ik neem een voorbeeld. Het geven van sadaqa bijvoorbeeld. Is beter als je die in het geheim geeft. Je, je linkerhand hoeft niet te weten wat de rechterhand geeft. Maar soms geeft iemand in het openbaar, bijvoorbeeld 100 euro, niet om, ge, niet om geprezen te worden, maar om daarmee een effect in de gemeenschap te laten uh, opwekken, hey, dat de gemeenschap zich ook gaat... Hé, hey, werkelijk, hij herinnert ons aan iets... Of soms kan iemand vertellen over zijn goede daden om ook de andere daarmee te trekken. Maar de intentie alleen, degene die dat weet, dat is die persoon en Allah Subhanahu wa Ta'ala. En het is niet aan jou om dan te oordelen dat die persoon bezig is met die vaart. Dus begrijp mij niet verkeerd. Ja? Dus wanneer iemand. Uh, uh, wanneer ik zie hier staat te vertellen over goede daden of iemand anders gaat vertellen over wat die persoon gedaan heeft moet jij niet tot de uh, uh, conclusie komen want de hadith zegt hij die de mensen vertelt over zijn goede daden met de intentie geprezen te worden dus als hij die intentie niet heeft inshallah vooral iemand met een voorbeeldfunctie. van die mensen als die dingen in het openbaar doen heeft het effect op de volgelingen van die mensen uh, uh, verwacht je ook yeah, dat ze een voorbeeldfunctie uh, uitstralen. En te koop lopen kan ook soms heel subtiel zijn. Yeah. Je kan het openlijk doen, yeah, met de intentie uh, dat je geprezen wordt. Je, je doet het openlijk. Gisteravond, oh, ik ben zo moe. Ik heb gisteravond uh, 80 aan Salat de Tahadjit gedaan, en ik was pas om 4 uur uh, gaan slapen. Je doet het openlijk. Iedereen weet het. Of je kan het ook subtiel doen. Zodat mensen een conclusie kunnen trekken. Uh, dat, dat je heel veel ibada doet. Bijvoorbeeld je zegt. Ik kan niet langer dan twee uren lang tahajjud doen. Met andere woorden je doet dat een anderhalf uur. Ja vertaald. Ik kan niet langer. Uh, ik kan niet een hele week lang vasten. Alleen maandag en, uh, en donderdag. Dus met andere woorden je wil mensen laten weten. Dat je dat doet. Of je zegt. Ik kan niet elke dag vasten. Vertaald. Ik was wel uh, enkele dagen uh, uh, uh, in de week. <lacht> dus zo zie je dat het kan subtiel zijn, maar de onderliggende bedoeling, de intentie daarachter, dat weet alleen jij en Allah subhanahu wa ta'ala. En ook, kijk, soms doe je het onbewust, maar soms betrap je jezelf daarin, en dan moeten we ons daar tegen beschermen. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons een, een, een dua geleerd hoe wij ons tegen zulke vorm van mifar kunnen beschermen. Maar dat is een dua en hij zegt, Allahumma oh in inni aun an ushrika bika shayun wa ana wa astakruka mimma ma'a a'lam. Hij zegt, o Allah, ik zoek toeploeg bij u om shirk te plegen waarvan ik weet. ...en ik vraag u om vergiftenis... ...voor datgene wat ik heb gepleegd... ...waarvan ik niet weet. Dan heb je daardoor eigenlijk alle wegen gesloten... ...om welke vorm van vaak ook... Uh, ...om welke vorm van nifaak uh, uh, te laten... Uh, belemmeren. Ook... valse beheuringen... binnen jouw jezelf toeschrijven die jij niet hebt gedaan... ...ja... Uh, vooral als mensen jou niet kennen, hè? je gaat naar een ander land, mensen kennen jou niet, wat jouw reputatie is in het andere land, ja dan zeg je van, oh, in, in Suriname was ik imam daar in de moskee, nee. uh, in Marokko ben ik uh, uh, de zoon van de grote mufti, of mufti. Uh, uh, vroeger heb ik dat en dat en dat gedaan en dergelijke hè? dus uh, dat gebeurt ook uh, bij, bij, bij sollicitaties mensen gaan over hun cv ja. over hun uh, curriculum vitae uh, uh, een heleboel dingen schrijven dat is als je goed bekijkt ook een vorm van, van vaak. want je zegt iets maar ik heb het niet meer over een En dus vooral als, als mensen jou niet kennen dat willen jullie kennen mij niet, en ik vertel hoe ...vroeger geweldig ik was geweest... ...vroeger Ibadah ik heb gedaan en dergelijke... ...want niemand kan dat natrekken. ...ja... ...dus dat is ook... ...want je doet dat... ...zodat mensen van jou gaan denken... ...oh wat is hij heilig... ...oh, oh, oh, oh wat is hij geweldig en dergelijke... Ja? Ja. ...ja... ...ja... ...en ook... ...wat ook... ...binnen kan kruipen zonder dat je het weet... dus ...soms... ...doe je een aanbidding... ...iets... Enkel voor Allah subhanahu wa ta'ala. Je doet in het begin Doe je enkel voor Allah. Je begint je gebed, Allahu akbar. En het is alleen voor Allah. Je begint het daarmee. Maar gaandeweg, kom een paremi naar binnen. Of een imam of een Shaykh, Kom naar binnen. En plotseling ga je je salaat anders doen. Ja, op dat moment kruipt er iets in jou. Oh paremi is in de buurt gaan. Je beter doen. Of. of ...gaan mijn salaat langer doen. Of ik ga mijn salaat, uh, uh, uh, ...ja, nu echt... ...vroeger, uh, voordat Parimi binnenkwam... ...of iemand binnenkwam... weet je salat als een kip, zo. Je, en nu hij binnenkwam... ...direct. Heel langzaam en heel goed. Daar moet je ook Dus in het begin heb je voor Allah gedaan. Ja, maar ga de weg in het proces... ...komt die nu vaak in jou. Dat is iets... Wat veel mensen, veel, veel, veel mensen uh, zich schuldig aan kunnen maken. En daar moeten wij, en als je dat in jezelf op dat moment uh, betrapt, zeg dan, aldo Zeg er tegen. Het is moeilijk om er tegen te vechten. Ja, maar het feit dat je dat moet je beseffen. Het feit dat je dat beseft, al, al is goed. Als je van want als je dan voelt dat dat in je opkomt zeg, oh wat ben ik nou mee bezig ik wil voor Allah bezig, of voor niemand anders want de santaal gaat op dat moment in jou luisteren jij bent een monafik ja, want die gaat het ook anders anders doen, ja, jij bent een monafik jij doet het niet voor Allah, jij doet het voor die en die en die ja, en dan moet je toekom bij Allah subhanahu wa ta'ala op dat moment uh, uh, zoeken en dan moet je er tegen strijden en dat is een zware strijd dat is jihadun nafs jouw ego, jouw nafs kunnen onderdrukken... dat je iets doet... enkel en alleen... voor Allah subhanahu wa ta'ala. Of... wanneer je bijvoorbeeld... Uh, sadaka wil geven... en veelal ook... Uh, bij bepaalde moskeeën... Uh, op vrijdag... en dan uh, komen ze langs... met uh, dingen... Ja, en iedereen geeft... en je was van plan eigenlijk... 1 euro te geven... Ja, je ziet dus, die man geeft tien, de andere geeft vijf. De andere geeft oh, schaam weet je wat. gaat meer geven. Ja? Dat is natuurlijk voor de moskee goed. Maar, dus je geeft saddakken, en dat er zoveel mensen zijn, dan ga je meer geven. Dat zijn ook dingen, heel subtiel, heel subtiel. Maar, ja, maar het meer dat, wat je geeft, dat geeft je dan toch met tegenzin eigenlijk. Ook, ...wat ook een vorm van vaak is... ...of een vorm van vaak kan zijn... ...is het omgekeerde. Ja, met omgekeerde uh, bedoel ik... ...je verlaat goede daden voor mensen... ...omdat je bang bent voor nivaat. Begrijp je wat ik bedoel? Je gaat iets niet doen... ...omdat je bang bent dat andere mensen gaan zeggen... ...als je het gaat doen... ...dat je monatik bent. Waardoor je het niet gaat doen. Je verlaat goede daden... ...voor mensen omdat je zelf bang bent voor niet vaak. Maar dat is ook niet vaak, of niet? Mm -hmm. Bijvoorbeeld, iemand kan heel mooi de Koran reciteren. Als hij de Koran reciteert, gaan mensen om hem heen. Oh mashaAllah, wat hier mooie stem en dergelijke, oh mashaAllah en dergelijke. En als hij dan komt, zie je, je bent een moonaf, mensen komen naar jou toe. Je houdt ervan als mensen over jou zeggen. Dan gaat hij stoppen. Dan gaat hij dat verlaten omdat hij andere mensen over hem gaan zeggen dat hij dan een monnik is of zo, dat hij dan dat weglaat. Want iets weglaten, een goede daad weglaten, Om mensen is ook niet vaak. Een goede daad doen, aan mensen is ook niet vaak. Dus je kan geen weg aan, je kan geen knak op. Ja, maar wat ik hier wil zeggen is: wees gewoon jezelf. Wees gewoon jezelf laat je door niemand beïnvloeden in het goede wat je wilt doen je moet je geen zorgen maken om mensen over wat zij denken over jouw ibada. en ook een andere vorm een heel andere uh, uh, uh, subtiel uh, vorm van de zaak: ja, gehaastheid in gebed wanneer je alleen bent doe je gebed in twee minuten ja, vier kan twee minuten, dat is een record. Ja. En als je, als je met mensen bent, dan doe je tien minuten of, of, of meer. Ja, dus dat is ook iets wat je zelf ook moet, moet controleren, hè? Ja, dus, uh, want het komt erop meer dat je als het ware al jouw daden, al jouw innerlijke op een doelblad moet kunnen zetten en bij mensen mee kunnen zeggen dat je durft zegt van, hé. Hey, zo ziet mijn innerlijk eruit. Ja? Dus. Wat jij in het geheim doet. En wat jij in het openbaar doet. Moet, moet niet tegenstrijdig zijn. Ja? Natuurlijk. Bepaalde dingen doe je. Doe je. Uh, liever niet buiten. Maar het gaat erom. Dat. Je die niet vaak. Ja. Soms. Op die in die vorm. Naar jou toe komt. Ook. Uh, het bespotten van de Koran en de Sunnah van Rasulullah sallallahu dat is ook een, een, een grotere nivaat natuurlijk. Allah s-bahnat-aal zegt: Abillahi wa ayatihi wa rasulihi, kuntum tastahzi'un. Zeg, plachten jullie de spot te drijven met Allah en zijn verzen en zijn boodschapper? Verontschuldig jullie maar niet. Waarlijk, jullie zijn ongelukkig geworden nadat jullie geloofden. Ook een afkeer hebben om. Vis-à-vis uh, de uh, uh, uh, uh, iets uit te geven. Hier heb ik er nog uh, enkele, inshallah zal ik volgende uh, the week daarover verder gaan, inshallah. barakallahu li wa lakum van de Quran in Avin. Wanna fa'ani wa-ayakum min al-ayati wa-likum hakim. Aku lu ka'ali wa sakhirohu, una al rahim. Wassalamu alaykum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.